Uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live Kim Putters... de nieuwe baas van het Sociaal Cultureel Planbureau... over de vraag of je boze burgers meer macht moet geven. Maar nu eerst het NOS Journaal met Job Boot. Steeds minder mensen halen de jaarlijkse gratis griepprik. Dat is volgens de onderzoekers van het UMC Sint Radboud opmerkelijk... omdat steeds meer mensen voor een griepprik in aanmerking komen... Vooral mensen tussen de 60 en 65 jaar laten zich vaak niet vaccineren, zegt het UMC. We hebben een tijd gehad in Nederland dat de griepprik tot 65-jarigen werd gegeven. Maar vanaf 2008 doen we dat vanaf 60-jarigen. Nou, misschien is dat nog niet helemaal in de hoofden van de mensen aan de land. In 2008 haalden nog 64% een griepprik. In 2012 was dat 50%. Van alle risicopatiënten liet vorig jaar 62% zich vaccineren.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 Daarbij werden ze mishandeld en, uh, en ook wel bedreigd. En bovendien moesten ze al hun inkomsten afstaan aan de pooiers. Eén slachtoffer heeft aangifte gedaan van verkrachting. Justitie denkt dat zeker dertien vrouwen de dupe zijn geworden van mensenhandel. Het Belgische telecombedrijf Belgacom is gehackt door de Britse inlichtingendienst. En niet door de Amerikaanse NSA. Dat schrijft het Duitse weekblad Deer Spiegel op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. Belgacom zelf ging ervan uit dat de Amerikanen achter de aanval zaten. Maar volgens de Spiegel werd de spionagesoftware bij Belgacom door de Britse inlichtingendienst geïnstalleerd. De Britten zouden vooral belangstelling hebben voor het dochterbedrijf BRICS, dat gespecialiseerd is in telecommunicatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De wereldberoemde Turkse pianist Fazil Say heeft ook in tweede instantie... een voorwaardelijke celstraf gekregen van tien maanden voor godslastering. Say moest voor de rechter verschijnen omdat hij de islam op Twitter schijnheilig noemde. Hij werd eerder tot dezelfde straf veroordeeld... maar zijn advocaten eisten dat de rechtbank nog eens naar de zaak keek. De rechtbank veranderde niet van oordeel. Say kan nog wel in hoger beroep gaan. De 43-jarige pianist is een criticus van de regering van premier Erdogan. In maart speelt hij in het Concertgebouw in Amsterdam. Als het aan de Fietsersbond ligt... heeft Nederland in 2025 bijna 700 kilometer aan snelfietsroutes. De organisatie hoopt dat daardoor meer mensen met de fiets naar hun werk gaan. Dat staat in de toekomstagenda Snelfietsroutes... die de Fietsersbond dinsdag aanbiedt aan minister schulz van Hagen. Snelfietsroutes zijn tussen de 15 en 20 kilometer lang... en verbinden woon- en werklocaties. Er liggen al 18 snelfietsroutes. Het weer in het noorden van tijd tot tijd zon. In een groot deel van het land nog veel bewolking en kans op een enkele bui. Het wordt 17 graden. In het weekend zo goed als droog, in de middag de meeste zon. Bij weinig wind wordt het morgen maximaal 18 graden. En zondag tussen 18 en 20 graden. Zo direct in Vrijdagmiddag Live geriater Jurgen Klaassen. Waarom we zo weinig vooruitgang boeken in het onderzoek naar dementie?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 Lees NRC Handelsblad nu 5 weken voor maar 10 euro. Ga snel naar nrc.nl. Ja. Inderdaad, nrc.nl. Ja. De Radio 6 Soul Jazz Awards. Donderdag 3 oktober in Amsterdam. Met onder andere Treintje Oosterhuis en Wouter Hamel. De Radio 6 Soul Jazz Awards. Stem nu via radio 6.nl op de genomineerden. En maak kans op kaarten voor de uitreiking. Radio 6. Soul and Jazz.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 Vanavond in College Tour, topbioloog en hoogleraar Frans de Waal. Door Time Magazine uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld. Welke rol spelen macht, seks en verzoening bij apen en ook bij mensen? Frans de Waal in College Tour, vanavond vijf voor half negen bij de NTR op Nederland 3. Dit weekend weer veel nationaal en internationaal topvoetbal op Fox Sports.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vandaag Kim Putters. Hij is de nieuwe baas van het Sociaal Cultureel Planbureau... over de vraag of boze burgers meer macht willen... Acteur Saat El Hamouz over de Nederlandse film Wolf... en het nieuwe album van Elvis Costello en The Roots. Rubrieken natuurlijk van Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen. Veel satire met Marjan Luyf, Brigitte Kaanderop, Diederik Smit... en veel live muziek. Vandaag Carsoe. Om dan te bedenken dat ze er zo ook nog bij gaat zingen... tijdens deze Vrijdagmiddag Live. Nog leuker dan haar alleen te horen trouwens is haar ook te zien. Dus kom langs of ga naar onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl. We zijn ook te zien op tablet of smartphone. Reageren kan ook graag op deze uitzending. Twitter ons hashtag AvroVML. We beginnen met de gastrecescent. Deze week acteur Sabrizaad El Hamous. Welkom. Dank uh, ja, je wel. Ja, jij bent uh, gastreisend, maar je staat ook op dit moment nog zelf in het theater met je voorstelling. Ja. Uh, de mensheid zij geprezen. Ja. Naar een, een, een stuk van Arno Grunberg. Uh, het, het lijkt, de mensheid zijn geprezen, een lofzang op de mensheid. Is ja, dat het ook? Ja, daar begint het mee, ja. Uh, maar hij komt niet verder dan uh, een handje uh, uh, lofliederen. En dan uh, bezingt hij zijn uh, uh, negatieve en, uh, eigenschappen. En uh, on, ja, on, on, hoe zeg je dat... Uh, tekortkomingen zou ik, zou ik maar zeggen van de mens. De haat uh, bezinkt hij ook de oorlogen. En dat oorlog ook een... een, een, een uh, geeft al die negatieve dingen ook een plek. Gunberg-Kernel, daar ook... zal er enige ironie en, en cynisme ook in zitten. Nee. Ja, ja, maar het zit ook heel dicht tegen de waarheid aan. Het is herkenbaar. En, en dat moet je in je eentje doen. Het is een monoloog, hè? Het is een solo, ja. Dan ja. doe je dat meestal in je eentje. Ja. Ja, ja. <laughs> maar maar het uh, ja. lijkt me lastig. Het om, om, duurt een uur. Om, ja. om de aandacht ja. vast te houden van het publiek? Of ja, niet? het is ook niet omdat het niet een uh, verhaal is. Het is niet een, uh, een uh, verhaal met een begin, midden en een eind. Maar is, een man komt erop en uh, hij is al beschreven door een proloog van, een, van een, een, een, een, een, zijn vrouw. die over hem praat, hem beschrijft. voordat hij opkomt. En dan komt hij op en dan maakt hij het allemaal uh, waar, zou ik maar zeggen. Of laat je zien dat hij. Uh, uh, ja, dat er bijna aan het eind niks te bezingen valt. Over, of, uh, de, hm. de mensheid is niet. Niet helemaal geprezen zoals wij dat zouden willen of zo. Maar uh, het is ook, een, het is ook een, uh, een, zit, zit een... Hij heeft het ooit uh, genoemd... De, uh, beschreven als een, een variété act voor uh, de geest. For, for, voor, voor het intellect. Ja, ah, nee. toen hij dat Volgens de resistenten ja. slaag je er trouwens in hoor, om, om die aandacht vast te houden. Je speelt gelukkig nog? maar ja, Tot ja. wanneer? Ja. Tot en met... Uh, Half december. Half december, ja. oké. Okay. Um, je bent voor ons dus na een film geweest. Wolf, een nieuwe ja. Nederlandse film van regisseur uh, Jim Tahutu. Uh, ook maker van uh, de, de film Rabat. En je hebt de cd Wise Up Ghost van Elvis Costello en The Roots beluisterd. Zullen we met die laatste beginnen? Ja, het goed, album. Goed, ja. Fan van Elvis Costello? Nee, nooit, nooit gekomen. <laughs> nou, zo goed uitgespeeld. Ja, daarom, daarom vond ik het ook spannend. Om, ja. even, ik vond de combinatie ook uh, onverwacht. De, de combinatie van de roots. Dus ik vroeg me af wat de roots nou eigenlijk te zoeken had bij Elvis Costello. Ja, want even uitleggen. Elvis Costello even normaal natuurlijk zijn eigen band. Ja. De roots is een soort. Ja, we hip -hop -band. Daar ben ik wel fan van. Daar ben je wel fan dus, uh, van. Ja, daar, daar koop ik het uh, belindering Oké, okay, en, en dit is een samenwerking? En Elvis Costello maakt wel hele mooie liederen. Alleen ik kan niet tegen zijn stem. Ja, ja. Dat heb ik nooit gekund. Ja, je je het... bent niet de enige. Nee, ik, nee. Het is een aparte een leizige. beetje lijstje. Ja, ja. ja, precies, ja. Maar hier, Klageren. in dit geval... En in dit geval slagen ze allebei door die combinatie om zijn stem. Uh, hij rapt bijna. Ik bedoel, hij spreekt, zingt. Hij zingt niet zo op zijn... Uh, de hem bekende wijze. Ja, ja precies. Zullen we een klein om... stukje meteen hem even luisteren. Dat mensen ook weten uh, waar we het over hebben. Ja. Dit vind, je, dit vind je een van de, van de lekkere, durre nummers. Ja. Een beetje sleepend. Ja, Nou ja, het is het is, uh, het, het is ook herkenbaar als de roots. En je herkent zijn stem ook wel in, maar ja. het is mooier gebruikt. Veel mooier gebruikt dan hij ooit gedaan heeft. Hm, speelt de tekst ook nog een rol in de waardering pff, wat jou betreft? Of luister je daar dan niet naar? Jawel, jawel. Ik heb, uh, maar hij, hij, dat, dat, dat is wat, wat hij altijd wel ge, gekund heeft. Ik bedoel, hij heeft wel mooie teksten geschreven. Maar de roots is ook, uh, die mogen er ook wel zijn. Dus die hebben, uh, de samenwerking is het is trouwens de eerste cd van een serie. Dus ik hoop dat het wel een vervolg okay. krijgt. Ja, het staat erop, nummer one, number one. Dus ik hoop dat het wel een... Dat die samenwerking doorgaat. Ja. En als het zouden er ook komen op hier, zou je er ook naartoe gaan? Ja, ja, ja. Nu geluisterd naar de CD, zeg ik ja. ja. ja. Oké, okay. ja. de film dan. Uh, een nieuwe Nederlandse film. Ik zei het al, van de uh, makers ook van uh, Rabat. Ja. Een film die jij ook gezien hebt. Ja, die heb ik ook gezien. Ja. Die kreeg uh, hele goede uh, kritieken en recensies. Ook werd, ja. werd, werd ook goed bezocht hè, over ja. uh, een aantal Marokkaanse vrienden... die in een oude taxi naar Rabat gingen. Ja. Uh, en deze opvolger, is die net zo goed? Uh, ja, veel beter zelfs. Kijk. Van hem zelf. Ja, ik vind hem wel beter. Ik vind die, uh, Rabat was, een, uh, was, was de eerste Nederlands-Marokkaanse film. Het zijn allemaal Nederlanders die het gemaakt hebben. Die, het, die de film gemaakt hebben. Maar een, een, een Marokkaans verhaal. en Het ging over het land van afkomst. En het was de, een van de eerste Marokkaanse films... Of Marokkaanse verhalen, zou je kunnen zeggen. Die... Uh, nou ja, die, die, die, wat, wat dat meer inhoud had dan alleen maar lachen met elkaar... en een beetje hè, lachen om elkaar ook, mm -hmm. niks mis mee. Maar ik vond ook dat het tijd uh, voor iets anders was. Dat je gewoon ook serieus en dieper in op het, nou ja, op het thema uh, mocht ingaan. En dat hebben ze gedaan in Rabat. En, dan, en ja, dan is het, wat is het thema dan, vind je? Uh, hoe wij met elkaar omgaan. Wie zijn de Marokkanen? Hmm. He, die, daar, he, die hier geboren zijn. Maar waar komen ze vandaan? Wat, wat is dat? Wat en is daar dat, gaan ze Marokkaan nu in zijn? deze film anders mee om? Uh, Dieper. Nou, ik bedoel, ze begonnen al een rabat... Ja. Dus dat is, dat is wel een goede een een weg die ja. ze hebben ingeslagen. En dit is nog zwarter en nog dieper. Want wat is het, wat is het verhaal? Waar gaat hier over, de film? Het verhaal over, het gaat, gaat over een, over een crimineel. En, en daar gaan ze ook niet, gaan ze niet omheen. Het is een, een criminele, is een bende. Een Marokkaanse bende. Maar ze krijgen dan niet een, een, een marginale rol. Maar het gaat om die mensen. Het gaat om die omgeving. En eh, zonder een wijsvinger eh, te heffen of naar iemand te wijzen van het is jullie schuld of het is hun schuld of het is zijn vaders. Maar het is, het is niemand zijn schuld. Die jongens hebben er ook vrede mee. Ze doen het en ze doen het omdat ze dat niet, niet, niet iets anders uh, kunnen, maar ook omdat ze het leuk vinden om te doen. En je vindt het een geloofwaardige of, of ja, realistische weergave, denk jij... Van, van hoe dat ook in de werkelijkheid uh, eraan toe gaat? Ja, ik denk het wel. Het is vooral de, de hoofdrolspeler Marwan Kanzari... Ja? die de film draagt. Ik ben in, een, een beetje teleurgesteld... in de kasting van, de, van, het, uh, van, van, zijn, van zijn groepje, groepje mensen. Een andere acteur. Die andere acteurs, behalve de, de, de zijn vriend de echte vriend, de, zijn kameraad. Ja. Die, is, die speelt wel heel goed. Maar de geloofwaardigheid van de andere jongeren... die drie anderen... die beleven een beetje in Soef Soef Habibi... en het paradijs, een beetje grappig. Beetje geloof, een beetje karik mm. ja. En Maar Marwan Kanzari is uh, een held. Sinds Rutger Hauer... dan durf ik nu bij, hier te, te ja, aankondigen... Ja. sinds Rutger Hauer heeft de Nederlandse televisie... of de Nederlandse film... Eh, film geen held op zo, van zo'n grootheid. Waarom? Omdat hij... Uh, hij heeft een geheim. De camera houdt van hem. En meer dan dat, hij heeft een geheim. Het, is, het lijkt wel alsof hij uitstaat. Alsof die, en dan bedoel ik meer dat hij bijna niks doet. Het is zo, hij is zo zichzelf. En hij is ondertussen ook bewust van de camera. Die op hem gericht is. En hij doet bijna niks, maar de camera zoekt hem wel op. Dus zodra hij verschijnt, kijk je naar hem. Is dat een ideale filmacteur? Want dat zeggen ze altijd, is het Absolut, verschil. Hè? Op het toneel moet je groot spelen. Absolut. Ik heb hem nooit... Nou ja, het is, het, ja goed, het is hetzelfde. Dat is wel een eeuwige discussie. Te, of een, maar het, het acteren is acteren. Ja. En uh, wat je moet doen, moet je doen. Alleen moet je het of groot of klein doen. en ja. Volgens mij, ik heb hem nooit op het toneel gezien. Maar ik denk dat hij dat ook kan. Het maar, is, ik, ik hoorde dat hij ook als voorbereiding zeg maar, voor deze rol, ja, is hij een tijd in Kanale ja. in Utrecht, in zo'n ja. wijk met veel uh, allochtonen, ook ja. gaan wonen. Ja. En is hij ook werkelijk gaan kickboksen. Ja, dat zie je ook. Ja, maar hij, hij vecht ook. Hij vecht ook echt. Ben jij ook zo'n acteur ook... die als hij zo'n rol zou moeten spelen... dat zou doen, of niet? Ja. Ja? Ja, ik zou ook Want armen. alleen dan kun je het afvallen. goed spelen. Nou, het is, niet alleen dat. Je kan ook, er zijn natuurlijk andere manieren, er zijn duizenden manieren... om uh, naar Rome te gaan. Hier ook. Maar het is, het is wel... Uh, ja... Uh, ja, het, ik vind het wel... Je ziet het. Je ziet het terug. Je ziet het terug het, aan is, het de, is altijd een discussie, toch, bij acteurs? Soort, je hebt toch method acting, of zo, dat je, je helemaal inleeft... Hè, in, ja. in de rol die je moet gaan spelen? En inderdaad maar je moet zal... weten waar je het over hebt. Je moet weten hoe dat in elkaar zit. Je moet weten hoe zo iemand leeft, hoe zo iemand uh, in zijn kamer... Dat roept heel veel uh, op, hmm. innerlijk. Want dat is wat is, is je aan het doen bent. Je denkt is... ook dat hij daarom deze rol zo goed speelt. Door ja. die voorbereiding. Ja, zeker, zeker, zeker. Het is ook zo'n acteur. Ik ken hem. Ik, ik heb met hem gespeeld ook. En het is ook ook zo'n acteur die inderdaad gewoon zich in de materie ja. eh, verdiept. De film zelf helemaal goed? Of, of, of nee, niet helemaal goed. Ik vind, uh, ik vind, ik, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hij wijdt een beetje uit. Hij wil te veel vertellen, de regisseur. Oh. Het verhaal in Turkije over de Turkse maffiabaas was voor mij, is voor mij overbodig. Oh. Je had hem, je had het, had gewoon, het uitgeknipt kunnen worden? Ja, zeker. Ja, ja. Is, is, is hij op te lang ik, dan, ik, ben, de film of niet? Daardoor is het te lang. Daardoor. Daardoor ja. is het te lang. Ja. Want het is echt een. Het is bijna een andere film. Het hm. gaat opeens over iemand anders. En ik snap het wel. Want je, hebt die, je hebt die scène nodig omdat hij dan. Omdat ze op een gegeven moment gaan uh, uh, op jacht gaan. En dan komt hij een wolf tegen. Marwan Kanzari. En dan kijkt hij de wolf in de ogen. En dan schiet hij hem niet dood. En dan laat hij hem. Vrij, zeg maar. En dat is dan de, alsof hij in de spiegel kijkt en zichzelf herkent. Want er zijn bijna. Het okay. is een mooie scène, Ik vind het ook nodig. Mooi. Maar het had niet in Turkije gehoeven. Maar het had niet in Turkije gehoeven. Ah, nee. Desalniettemin is... raad je mensen aan om te gaan? Absoluut. Het wordt, het bedoel ik, met deze aanrading ook. gaan ze, maar ik denk dat ze sowieso gaan. Het wordt een grote hit. Een grote hit. Goed. goed. goed. We gaan kijken of dat, of dat uitkomt. Ja. En Elvis Costello, begrijp ik, ben je ook enthousiast. Ja, daar ben ik wel. Wel vooral over de roots. Goed. <laughs> het is, uh, nou, de film, je zegt dat die draait natuurlijk in de bioscopen het album Elvis Costello and The Roots... ...heet Wise Up Ghost. Volgende week, of in ieder geval de komende tijd... ...sta je zelf nog met de mensheid Zij Geprezen. Volgende week in de Arnhemse Schouwburg. We gaan zo direct praten met Jurgen Klaassen. Die is er, of die is er onderweg. Maar eerst luisteren naar muziek van Karsou. uh -huh. Daisy Bellarou Casu. Vind je het mooie muziek? Laat het ons weten. Mail ons naar vrijdagmiddag live Of laat een berichtje achter op de Facebook-pagina. Want dan win je misschien haar cd-confession. Komt er een tsunami van nieuwe gevallen van dementie op ons af? Of worden er in de toekomst juist minder mensen dement omdat we gezonder leven? Vanaf vandaag besteedt de publieke omroep namelijk een week lang extra aandacht aan dit onderwerp. In, de, in het kader van de campagne Dementie. En dan. Hart van die campagne voor mijn twee documentaires... die komende maandag en dinsdag op tv te zien zijn. Ook in Nederland 2. Iedereen van dit huis heeft die gemaakt. Die volgt daarin vier mensen met dementie. En laat ook zien hoe de zorg functioneert. Ik raad u absoluut aan daar naar te kijken. Vandaag praat ik hier met Jurgen Klaassen. Hij is geriater en onderzoeker... bij het Alzheimer Centrum van de Radboud Universiteit. Welkom. Dank je. Naast u ook nog steeds Sabri Saat El Hamous. Onze gastrescent. Heb jij ooit trouwens in je omgeving te maken gehad met dementie, eh, Sabri? Of ja. gelukkig nog niet? Jawel. Wel. Ja, ik heb er wel, ja... De, mijn uh, mijn schoonmoeder, mijn vorige schoonmoeder... De, de moeder van mijn ex, zou ik maar zeggen. Was dat moeilijk? Of, ja. ja. Wat, wat vond je het moeilijkst de, de, dat, ze, dat ze haar kinderen niet meer herkende. Hm. Dat ze echt totaal weg was... En dat kwam het heel onverwacht? Of, of, ja, het was onverwacht. En er uh, wordt gezegd dat het ook uh, de ontkenning daarvan eigenlijk uh, erger is dan dat je... Het, ik bedoel, je zou geholpen kunnen worden als je het, als je het op tijd... Eerder zou erkennen. Herkennen. Mensen willen het ja. niet meteen herkennen. zij wilden daar helemaal niks van weten. Jurgen Klaas, herkenbaar dit? Ja, een groot, groot probleem, omdat uh, een deel van de mensen het zelf ook niet... Ja, ziet dat er een probleem is of het niet wil zien uh, en er is ook geen ingang voor de omgeving om erover te praten. Dus er zijn grote problemen. Uh, de partner, kinderen zien dat, maar er is geen ingang om te zeggen van: nou, uh, er is een probleem, want. De patiënt zelf ziet het probleem niet of mm -hmm. wil het niet zien. Uh, vaak is het gewoon zo dat ze het niet zien... en dat ze dus ook geen hulp willen, want er is niks aan de hand. Ja, nu is In die documentaires waar ik het over had die volgende week te zien zijn... Uh, kun je ook zien dat het soms heel lang duurt... voordat er ook echt een diagnose wordt gesteld. Het is blijkbaar dus ook heel moeilijk om het vast te stellen, of niet? Ja, er is, uh, het, is, het is moeilijk om vast te stellen. Er is ook nog te weinig kennis onder, onder artsen. Uh, die signaleren het niet uh, of er wordt een verkeerde diagnose gesteld. Dat, dat vind ik verbazingwekkend klinken, want het is geen nieuw fenomeen, toch? Nee, het bestaat... Heel lang, ja. um, maar een, een van de problemen is bijvoorbeeld dat in de, in de opleiding tot arts zat heel lang niks over ouderen en ook niet over dementie. Dat is echt pas een paar jaar. Dus de, de oudere generatie artsen is ook niet opgegroeid met, heeft niks geleerd over dementie herkent het ook niet. En wat ook een probleem is, dat... Uh, veel huisartsen hebben heel weinig patiënten met dementie... in hun praktijk, uh, 2% ongeveer. Dus die hebben ook weinig ervaring. Ja. Maar aan de andere kant kun je zeggen... Waar, ja, waarom zou je het eigenlijk heel snel moeten weten? Kijk, bij bepaalde ziektes, als je het snel weet, kun je er wat aan doen. Maar bij dementie niet. Nee, maar het is wel, uh, in ieder geval voor de mensen die, het, die een probleem hebben... Hè, uh, is het wel belangrijk om te weten waardoor dat komt. Omdat het anders heel erg uh, onduidelijk blijft. Van is, dat nou, uh, is iemand zo inattent omdat de relatie niet meer goed is? Vinden ze, niet meer, vinden ze mij niet meer interessant? Want dat soort misverstanden ontstaan? Ja, echt grote relatieproblemen. Oh. Ik, heb, ik heb patiënten die zijn gescheiden en daarna weer bij elkaar zijn gekomen... omdat ze erachter kwamen dat de karakterverandering kwam door dementie. dementie. Uh, uh, maar daarvoor heb je die hele periode van, ja, wat, wat is het nou? Uh, waarom doet hij zo raar uh, of zij... Uh ja. En dat kan enorm veel rust geven als je dan weet... van nou ah nee, het is een ziekte en het is niet... Ik, ik zei bij de inleiding van... Uh, ja, komt er een tsunami uh, van dementiegevallen op ons af of niet? De deskundigen spreken elkaar daarin tegen. Uh, wat, wat is het antwoord? Ja, ja het antwoord... Nou ja, het begin, ja, die, die tsunami-term, ik ben er zelf nooit zo voor... want tsunami klinkt alsof het uh, onverwachts is. Hè. Uh, dat is het natuurlijk niet. Uh, uh, alsof het opeens in één keer op je afkomt. Dat is mm -hmm. natuurlijk ook niet zo. En het, het suggereert je kunt het, het, het voorspellen. Beetje, ja, het is te voorspellen. Maar het ook tsunami, het tsunami is natuurlijk ongewenst hè, dat dat allemaal ongewenste mensen zijn. Ik denk, ja, die mensen kunnen er niks aan doen dat ze dementie hebben. Uh, die, die ziekte is ongewenst. Uh, dus ik ik, uh, ik Je zou ik het niet... zelf zo niet noemen, maar, maar nee. gaat het aantal gevallen sterk toenemen? Het neemt wel toe, want het, het, uh, zeg maar, ouderdom is toch de grootste risicofactor. Hè, en uh, het aantal, zeker boven de 80 zijn er gewoon veel mensen met dementie, ergens tussen de 10 en de 20 procent. Um, dus dat is echt veel. En het aantal mensen dat 80 is in onze samenleving neemt, neemt gewoon toe. één op toe. Dus zo'n simpel rekensommetje. Ja. Dus ja. Uh, hoe het ook gaat, uh, ook, al, ook al wordt het minder... dan nog zullen er altijd heel veel uh, patiënten zijn. Vorig jaar schreef de directeur van het instituut waar u werkt in de NRC de krant... dat het wetenschappelijk onderzoek naar dementie nauwelijks vooruit gaat. Hoe komt dat? Ik, dat komt vooral omdat er met een hele nauwe blik uh, is gekeken. is zeker ook Alzheimer, is gewoon een hele ingewikkelde ziekte. En het is heel lang gezien als iets, uh, als een hele simpele, eenvoudige ziekte. Met één oorzaak, hetzelfde beloopt bij iedereen en klaar. Uh, en daar zijn allerlei. Er is onderzoek gedaan naar therapieën, en die blijken vervolgens eigenlijk niet te werken. Dus dan ben je eigenlijk weer terug bij, uh, bij nul. Ze zijn te lang op één. Een theorie of één oorzaak blijven hangen? Ja, ja en een beetje een nauwe variant nog van die ene van die ene theorie. Dat ook nog? Ja, ja dat ook nog. En dat dat gaat mis. Er zijn uh, grote verschillen in ook binnen mensen met uh, Alzheimer, jong en oud. Uh, er zijn heel veel verschillende oorzaken die leiden tot eenzelfde soort ziekte. Ja, ook, ook inderdaad. U zegt dat jonge mensen... dus het heeft ook niet eens alleen maar met ouderdom te maken. Nee, nee zeker niet. Mensen op, onze jongste patiënten zijn uh, helaas eind, eind 40, begin ja. 50. Uh, ja. waar, waar zoekt u naar? Ik zoek naar uh, oorzaken die liggen in uh, hart- en vaatziekten en hoe die kunnen bijdragen tot uh, Alzheimer. En uh, een nieuw, nieuwe poot is uh, slaap en slaapstoornissen. Uh, dus dat, dat geeft al aan dat dat twee hele verschillende dingen zijn die alle twee leiden tot een uh, verhoogde kans op Alzheimer. Kan mm. niet, niet misschien iedereen die nu af en toe een keer slecht slaapt denken van ik, ik, ik ben ik een Nee. Maar mensen die uh, hun hele leven lang uh, veel te weinig slapen. Hebben ja, we een hoger risico. En we zijn nu aan het uitzoeken hoe dat komt. Is daar voldoende, zijn daar voldoende middelen voor voor dat dus andere onderzoek, wat u blijkbaar doet? Uh, dat komt wel, omdat dat er nu toch wel gerealiseerd wordt dat zeg maar die, die uh, uitgekoude richting niks oplevert. En er toch een soort paniek ontstaat. Nu ja, wat, wat moeten we nu? Uh, dus nu is uh, een heel veel onderzoeksinstanties zijn zich wel gaan richten op nou, we moeten anders naar die ziekte hmm. gaan kijken. En ook naar nieuwe methodes gaan kijken voor onderzoek. Dus daar, daar, wordt, daar komt wel aandacht voor. En hoe moeten wij als samenleving, als je zegt... ja, we krijgen gewoon er meer mee te maken. Hoe moeten wij ons daarop instellen? Nee, je moet sowieso, vind ik, ook, al, ook al vinden we een, een oplossing... Uh, die ziektes krijg je niet uit de wereld. Dat lukt ook niet met hart- en vaatziekten en met suikerziekten. Dus dat lukt ook niet met, uh, met Alzheimer. Dus je moet je toch op instellen dat er altijd mensen zullen zijn. En ook best veel met dementie. En op dit moment is die samenleving daar nog niet goed op ingericht. De zorg is nog steeds onvoldoende. Je moet echt rekening houden met een samenleving waarin gewoon een aantal mensen met cognitieve stoornissen, dementie, functioneert. En zorgen dat die toch een zo goed mogelijk leven kunnen hebben. Ja, je moet de zorgen erop aan, zeg maar, aanpassen. Maar bijvoorbeeld, zoals Sabri ook zei... Van, ja, gewoon de familie. Ik bedoel, in eerste instantie reageren mensen verbaasd of geschokt. Of... Ja. Kun je iets doen om, om, om dat beter op te vangen? Ja, heel veel voorlichting. Wat ik, het grootste deel van mijn werk is, als, ook als arts, dat is niet met, met geneesmiddelen, maar voorlichting aan die mensen... nadat ik die diagnose heb gesteld. Van, nou, hoe ga je daar nou mee om? En ja, dat uit... de eerste artsen nog geïnformeerd worden, begrijp ik van nu. Ja, eerst moeten die artsen ja. geïnformeerd worden. Wel nou, veel werk aan de winkel. Daar gaat het ook al ja. mis. Uh, ja. Goed, we gaan uh, veel meer hierover is te zien in die documentaires. Aanstaande maandag en dinsdag 9 uur op Nederland 2. Uh, op dinsdagavond na afloop ook een chatsessie op internet via Gezond24. En via die website Gezond24 ook veel meer informatie over de campagne. Dank Jurgen Klaassen, dank ook Sabri El voor de gastrecensie. Het NOS Journaal Jobboot. Dit is Radio 1. De Belastingdienst gaat excuus aanbieden voor de fouten die zijn gemaakt met de uitbetaling van toeslagen. Volgens staatssecretaris Wekers krijgen alle gedupeerden een brief thuis. Door een menselijke fout in het computercentrum van de Belastingdienst... hebben 28.000 mensen te weinig op hun rekening gekregen. Voor 3.900 mensen vielen de toeslagen hoger uit. De Fietsersbond pleit in een notitie voor de aanleg van 700 kilometer aan extra snelfietsroutes. De organisatie hoopt dat daardoor meer mensen met de fiets naar het werk gaan...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 En steeds, meer, steeds minder mensen halen de jaarlijkse gratis griepprik. Dat is volgens de onderzoekers van het UMC Sint Radboud opmerkelijk... omdat steeds meer mensen ervoor in aanmerking komen. Van alle risicopatiënten liet vorig jaar 62% zich vaccineren. In 2011, een jaar daarvoor dus, was dit nog 66%. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En hoe staat dit met het verkeer van de ANWB René Pesset? Best goed, het is nog niet al te druk op de weg. Er zat nu wel een korte file bij Eindhoven op de A2 naar Maastricht. Tussen de knooppunt Batadorp en De Hocht, twee kilometer. Er ligt wat op de weg op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen. Het gaat om houten balken. Twee rijstroken zijn daarom dicht. En er staat twee kilometer file. De A13 Den Haag-Rotterdam bij de afrits Berkel en Roderijs, drie kilometer. Dat is nog een erfenis van een kapotte auto die daar stond. En de N207, daar is vertraging ging op de weg Alphen aan de Rijn Lisse. In beide richtingen staat bij Hillegom namelijk de brug open. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Kim Putters. Hij is de nieuwe baas van het Sociaal Cultureel Planbureau... over boze burgers, want we zijn boos, dat hebben we eerder kunnen horen... en de democratie. Maar eerst. De rubriek over satire. Uh, ja, u bent... Pep de Vries! En u komt doen? Ik kom er type doen die een satirische sketch doet. Ja, en waar gaat het over? Uh, dat weet ik nog niet. Mag over van mij en over alles gaan. Ik kan me niet schelen. Linda de Mol. Of de regering. Of het Koningshuis. Of gewoon iets uit de actualiteit. Maar als het dus maar satirisch is. En dat ik een type speel. Ja, en wat voor type zou u dan willen spelen? Ja, uh, ik veel. Een grappig type. Waar dus iedereen om moet lachen. Met heel gekke zo, Limberen of zo, of Brabants, of zelfs Ja, en of... had, u, had u een voorkeur voor een type? Nee, eigenlijk niet, nee, nee. nee als de, als de maar gelachen wordt, dat je denkt, jezus, hoe verzint ze erin? Ja, u praat wel erg hard. Ja, dat hoor ik heel vaak. Zou het ook wat zachter kunnen? Nee, nee, dit is eigenlijk mijn enige volume. Dit is, ik heb zeg maar alleen maar aan en uit, had ik als kind al. Dat is wel soms wel eens lastig, want dan ben je bijvoorbeeld op een begraaf. Ja, en, en kunt u wel accenten imiteren? Gronings of Limburgs? Nou, geloof ik niet. Daar heb ik nooit. Nee. Dat heb ik nooit geprobeerd. Het is ook heel moeilijk in mijn geval. Hoezo? Nou ja, ik ben geen actrice of zo. Ze willen ja, zoals u, zoals jullie. Ik ben maar gewone huisvrouw. Ja, ja. En had u nou al een onderwerp? Nee, want ik lees nooit de krant. Het is eigenlijk de bedoeling dat als u hier komt... dat u de sketch dan al verzonnen heeft. Oh! Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat jullie dat al... Nee, dat is allemaal terdege voorbereid. Daar doen we een hele week over. Het is echt een vak, satire. Oh, oh daarna, daar ben ik me helemaal niet van bewust. Want die kom je natuurlijk ook maar binnenvallen. Want ik voel het eerlijk gezegd, moet ik erbij zeggen... Het ah, is dus helemaal niks voor mij, hoor. is een satirisch radioprogramma. Nee, hoor, want ik praat te hard. Want ik kan geen accenten nadoen. En ik lees de krant eigenlijk niet. Ja. Nou. Nou, dan ga ik maar weer eens... Ja. Dan uh, stap ik maar weer eens op dan. Ja. Yeah. Nou ja. Want het lijkt me gewoon leuk om een keer iemand anders te zijn. Waar ze dan om lachen. Dat je dus iets kan. Dat je er bij de radio werkt. Want ik, want ik dacht, ik begin ik bij de radio. En dan stoot ik dan later door naar de tv, dacht ik. Ja. Yeah. Maar ja, dit is eigenlijk ook uh, niks voor mij uh, tv. Nee. Nee, dan, dan moet je eigenlijk lint aan de mol zijn of zo. Ja. Yeah. En dan moet je ook zo knap zijn. Ja. Maar ja, dan word je weer belazen door je vent. Ja. Dit is ook niet leuk. Nee. Nee. Nou, dus u... Uh, u weet zeker dat u van mijn diensten geen gebruik wil maken? Ik weet het zeker. Terwijl uh, er werd wel gelachen. Ja, dat wel. En uh, goed beschouwd was ik eigenlijk ook een type. Ja. Met een accent. Uh, dat ook. Ja, ja, nou, dan heeft u eigenlijk gelijk. In, ja, in, dat, in, in dat geval, uh, u bent door. Gefeliciteerd. Ben ik toch door? Ja. Ben ik door? Ja. Oh jezus, echt ben ik door? Nou, dat ga ik gelijk aan mijn zus vertellen. Want ik had het nooit gedacht. Nee, joh, ben ik door. Omdat eigenlijk niks is ja. hey. Brigitte Kaaldorp en Marjan Luif, hoorde u... Hij schopte het van MAVO-klantje tot hoogleraar. Hij was al eens het jongste lid van de Eerste Kamer... en ook al eens de jongste vicevoorzitter van diezelfde kamer. En sinds deze zomer is hij directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... En u raadt het al, ook daar is hij de jongste directeur van dat bureau ooit. Mijn gast van vandaag, Kimper, dus welkom. Goedemiddag. Uh, ja, is het fijn om eigenlijk om altijd overal als jongste binnen te komen? Nou, het is eigenlijk heel opmerkelijk dat als je bijna veertig bent... dat je nog steeds op plekken de jongste bent. Hè? Nou, Ik heb me dat in de Eerste Kamer vaak afgevraagd hoe dat eigenlijk kan... dat je tien jaar lang in een fractie de jongste kunt zijn. Dus misschien zegt dat wel meer over een politieke partij. En, en dat er ook meer jongeren in die partij actief zouden moeten zijn? Nou, wat je gelukkig uh, ziet is dat er heel veel jonge, uh, jonge mensen... ook actief in de politiek willen zijn en dat ook. Uh, binnen de partij waar ik uh, lang actief voor ben geweest... Ben dat dat ook het geval is. Maar breed in de Eerste Kamer, dat is iets wat, wat mensen vaak niet zo zien... alhoewel de Eerste Kamer tegenwoordig meer in het nieuws is... Ja. Uh, zie je toch dat het aantal dertigers uh, in, die, uh, in die Eerste Kamer is toegenomen... in de afgelopen jaren. Ik ben echt niet de, uh, die enige dertiger nee, geweest. Nee, nee. Nee. U bent, u zei het al, uh, nog steeds hè? lid van de PvdA, toch? Ik ben nog wel lid, maar uh, ja, mijn nieuwe functie brengt met zich mee... dat ik uh, al mijn partijpolitieke activiteiten... ...heb stopgezet. Want ja. Dat kun je natuurlijk vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau... Uh, ...niet uh, anders dan onafhankelijk doen. Ja. Dus zeg maar voor of tegen de JSF? Ja, je, je bent gewoon wel wie je bent natuurlijk. Maar dat geldt op heel veel plekken in de samenleving. Ik weet ook niet of u misschien lid bent voor, van een politieke partij. Dus je blijft altijd jezelf. Dus dat kunt u Maar, dus maar de zeggen. JSF, ja, ik, uh, het begint voor mij een verwarrende discussie te worden. Ik ben al heel blij dat ik niet meer uh, in uh, de, de politieke te gekonkel daarover hoef te zitten. Ja, daar ben ik wel opgelucht over. Ja, u was er zelf niet uit. Uh, nou, ik vind dat je, en dat vind ik wel een functie ook van het planbureau... om steeds te laten zien hoe vragen in de maatschappij echt in elkaar zitten. En dan moet je ook, dat geldt voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten... hoeveel Polen en Bulgaren komen er nou echt naar Nederland? Daar doen wij onderzoek naar. Zo geldt het ook, bij de JSF moet je altijd weer even kijken... om hoeveel geld gaat het nou daadwerkelijk. Ja, De Rekenkamer heeft dat de Rekenkamer gedaan dat Maar zou het Sociaal Cultureel Planbureau daar ook... Onderzoek en wij zou, kunnen doen? Ja, wij zouden onderzoek kunnen doen naar mijn idee... hoe Nederlanders erover denken. Uh, en dat zou een niet onbelangrijke nee. uh, toegevoegde waarde hebben, denk ik. Dus misschien dat het een goede tip aan het kabinet is... omdat het SCP kan de PvdA het doen. ook weer even lekker uitstellen. Nou, daar ga ik niet meer over. Waar wij overigens per kwartaal onderzoek naar doen... is wat Nederlanders belangrijk vinden. Of ze zorg of uitgaven aan bijvoorbeeld defensie of andere dingen... Uh, meer bovenaan zetten dan andere dingen. En dat volgen we ook echt per kwartaal, half jaar. En dat, dus we, we zien wel de vinden is dat er minder naar Defensie kan? Want er is al heel veel bezuiniging. Ja, je ziet dat uh, uh, de, zeg maar, zorg, arbeid, economie... Die, dat is op dit moment uh, de, de, krijgt de meeste aandacht van de Nederlanders. Daar, daar vindt men dat de meeste investeringen naar uit zouden moeten ja, Vandaar dat de oppositie ook goed scoort als ze zeggen, koop hem maar niet. Ja, als je kijkt naar wat Nederlanders daarvan vinden... dan scoren arbeidszorg, zekerheid veel meer dan krijgsmacht op dit moment. Dat klopt. We gaan zo praten over hoe betaalbaar die zorg bijvoorbeeld onder andere nog is. Over de verzorgingstaat, over de macht aan het volk... en over uw plannen met het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar eerst luisteren naar een lied dat Susanne Matthijsen heeft geschreven... nadat ze googelde op uw naam. 3, 4... Doem, doen, doen, doen, Kim kon niet slapen, want vandaag is de dag. Yeah. Oh, de dag der dagen. hoera, het is weer prinsjesdag. Yes. Kleine Kim zit met oranje knipsels, plakboek aan de buis gekluisterd. Terwijl yeah. hij staat naar de gouden koets en naar de troonrede luistert. Denkt Kim, oh, wat is ze prachtig. Hij hangt aan haar lippen en luistert aandachtig naar zijn favoriete vrouw. Op zijn moeder na dan, Queen Bea. Zou ze net als hij ook zo'n fan zijn van Abba. Kijk, papa, opa. Die schudden hun hoofd en houden hun mond. Want die zijn met hun schippers truien lid van de bond. Morgen varen ze hun oliedankers weer op zee. Dan zorgt Kim voor broertje Barry en helpt in het huishouden mee. In het weekend legt Kim knopen bij de padvinderij, want van spelen in de buitenlucht wordt hij super blij. Geef vuiltje aan de lucht voor de vrolijke scout. Jubilee, live's the jamboree, hey, alba. Plus B, is GEA. Zijn coming out was easy, yeah. Want de Hardingsveldse Revo's reageren heel relaxed. Halleluja, Hardingsveld, hij gaat er nooit meer weg. Is er geboren en getogen, zit er jaren in de raad. Van de allergrootste scoutingclub, de B van de A, yeah. Iedere politicus moet verplicht naar de padvinderij... om te zien hoe je met plezier aan respectvol samenleven bouwt. Putters ideaalbeeld van de maatschappij. Een uitzinnige massa van dansende scouts. Hey. Ah. En heeft hij dat bereikt bij het CPB? Yeah, yeah, yeah. Dan begint hij met broer Barry en eigen eetcafé. Genaamd professor op zee. Voor schipper tot padvinder Allochton, straight again. Yeah, yeah. Piet, en als dan gast aan de bar ketting rokend Queen Bey. K., Milou van Bodegraven. En Suzanne Mathijsen, ook in mijn wow. gast. Mooi? <laughs> nou, nee, dat heb nog nooit zo toegezongen. Echt geweldig, ja. dank je wel. Ja, dat is altijd een uniek geloofje van ja. Suzanne. Uh, maar klopte het ook? Nou, er komt veel herkenning uh, in, uh, voor mij naar voren, ja. Dat, al, als kind al fan van het Koningshuis? Nou, ik zat wel met, uh, aan de buis gekluisterd met Prinsjesdag als kind. Ja. Ik vond dat wel, uh, dat fascineerde me wel. Wat ja. vooral dan? Nou, uh, alle pracht en praal eromheen wel. Want het, is toch wel, het was toch ook een beetje een feestje. Later kom je natuurlijk achter waar het ook echt over gaat. En dat er ook in die troonreden dingen staan waar je misschien helemaal niet blij van wordt. Maar wel, ja, dat het ook toch de democratie viert. Uh, dat denk dat ik al wel vrij vroeg bewust van was. Maar ik vond ook gewoon de dag heel mooi. En, en, en dat enthousiasme is ook, ook als, wel, ja. als socialist, hè, wat u later dus werd, gebleven. Ja, ik heb altijd de, zeg maar, de de bindende waarde die het Koningshuis in onze samenleving heeft, heeft me altijd zeer aangesproken. En ja. ja, nog steeds? Ik zou, ja, kijk, als je, als je zeg maar een samenleving mocht kneden, er is niets en je gaat hem maken, dan kom je denk ik niet op het idee om een koning uh, te bedenken, denk maar, ik. maar nu het er toch is? Maar het heeft al heel lang, uh, denk ik, een hele waardevolle functie in onze samenleving. Ja. ja, u slaagt er op een of andere manier in om een aantal, ja, volgens de gangbare opinie, onverenigbare zaken in uzelf te verenigen. Hè. U bent ja, fan van het Koningshuis, lid van de Partij van de Arbeid... in een gereformeerde woonomgeving... homoseksueel, padvinderij... botsen die zaken nooit? Ja, als u het zo achter elkaar opstond... denkt, nou, dat is, dat, dat is toch wel mooi... Hè, dat dat in Nederland uh, allemaal, dat kan. Uh, allemaal kan. Dus uh, ja. Nou, ja, bots het. Uh, nee, ja, ik ben wie ik ben. En uh, dat zijn allemaal aspecten van uh, wie, ja, wie ik ben. Dus ja... Ik voel mij niet... Uh, er zit geen conflict of zo in mij met het een zijn of het ander zijn. En nee, zegt dat goed. iets over uw uh, sociale vermogen? Of over zoals Susanne zong... over dat de, de revo's in uh, Harningsveld uh, zo, zo nou, tolerant zijn? Nou, ik denk dat wat... Kijk, als je zelf uh, respectvol met anderen omgaat... dan krijg je ook heel veel terug. Dat is wel de ervaring die ik heb. En ik ben mij van uh, jongs af aan uit de gemeenschap... waar ik vandaan kom heel bewust... dat mensen totaal verschillende wereldbeelden kunnen hebben... en in totaal verschillende dingen kunnen geloven. Mm -hmm. um, en daar ben ik gewoon mee opgegroeid. Dat is altijd zo geweest. En we ik had ook gezegd... vriendjes uit verschillende en vriendinnetjes ja. uit verschillende werelden. En je, je leert daar dus mee omgaan op een gegeven moment. Ja, ik las dat u zei, als je aan het onderhandelen bent, ga ik niet eerst op tafel leggen, joh, nee. ik ben homoseksueel, ja. he, we zullen het daar eens over hebben. Kijk, ik ga ervan uit dat uh, wanneer ik aan een tafel zit met iemand van de SGP, ja, ik respecteer gewoon wie iemand is, ja. maar ik verwacht dat andersom ook terug. Maar ik ga niet eens he, helemaal uit onderhandelen hoe er naar mij gekeken wordt. Ik wilde ook gewoon dingen realiseren in die gemeenteraad. Maar vindt u dat en dat, dat is nou eenmaal een deel van die gemeenschap en ik heb ja. daar nooit in die zin moeite mee gehad. Ik heb het is me ook nooit tegengeworpen. Uh... Maar gebeurt dat wel door mensen die er dan over klagen dat nou, ja, ik heb het niet meegemaakt en dat vond ik vind ik bedoel ik, ik realiseer me ook want ik spreek natuurlijk heel veel mensen en ik realiseer me ook dat er ook homoseksuele leerkrachten zijn op scholen die problemen hebben. Wij doen er overigens bij het SCP ook onderzoek naar en je ziet dat er nog steeds heel veel problemen zijn, ja. ook op de werkvloer. Dus die klachten um, kunnen ook heel terecht. Dus die zijn, ja, die ja. zijn ook heel terecht. En ik denk dat ik zelf een ervaring heb die misschien als een positief voorbeeld uh, kan dienen. En die zijn er dus ook. U bent directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, en u wil met dat bureau ons de politiek een spiegel voorhouden. Ja. Op wat voor manier? Ja, uh, in feite, het nou, aardige om te zeggen is dat ik nu ik een paar maanden bezig ben... Ik eigenlijk het gevoel heb dat elke dag... Nou, de samenleving voorbij komt. Dus u moet zich voorstellen dat ik s'morgens begin... en dan kijk ik naar ons onderzoek over de Polen en de Bulgaren in Nederland. Hoe ze het echt doen. En dan ga ik via de rapportages over mantelzorg en gehandicapten... door naar het museumbezoek. En zo ziet de gemiddelde dag van een SCP-directeur eruit... om alsmaar te kijken van wat gebeurt nou echt? Wat vinden mensen ervan? Uh, hoeveel vertrouwen is er in een regering, in de economie? Nou, met die informatie ben je in staat... om ook de samenleving in spiegel voor te houden. En ook de politiek... Hè, want er zijn coalitieakkoorden, er zijn regeerakkoorden... en voor je het weet is dat de werkelijkheid geworden. Terwijl mensen in de samenleving soms iets heel anders ervaren... dan waar het debat in de Tweede Kamer ja. over gaat. Nou, dat, dus dat het... is wel een functie van het planbureau. Ja, dat is ook een hele mooie functie. Maar, maar zoals uw voorganger Paul Snabel hier ook wel eens zei... het lastige is uh, dat heel vaak feiten minder tellen dan gevoel. Ja. Uh, daar heeft hij uh, heel erg gelijk in. Uh, dat betekent dat uh, wat wij presenteren aan onderzoek... en aan cijfers uh, over Nederland en de Nederlanders... niet altijd uh, gebruikt worden. Nee, lijkt maar me als een handicap net... voor u. Ja, dat is, dat, dat is, ik heb natuurlijk nog niet zo lang ervaring op die plek... maar dat, dat, dat valt soms natuurlijk een beetje tegen. Want je wil dat, dat, dat het ja, gelezen wordt, dat het gebruikt wordt. Ja. Alleen nog erger is dat we het niet zouden hebben geweten. Dus je kunt, politici kunnen niet zeggen... we hebben het niet geweten hoe het precies zit... met die Polen en die Bulgaren in Amsterdam, Utrecht en, uh, en Rotterdam. En, want het staat wel op papier. En ik, eerlijk gezegd vind ik dat voor een democratie... minstens zo belangrijk dat niemand dat kan zeggen. Dat we gewoon wel de kennis hebben. En dan zijn het, is, zijn, is de keuze aan politici. Hè? Ik ben, daar, be, daar ga ik niet over. Het kabinet mm -hmm. maakt ze eigenlijk. U legt keuzes. het op tafel ja, aan, aan ons om er iets mee te doen. U las uh, op Prinsjesdag ook uw eigen troonreden voor. Hè? De Prinsjesreden. Uh, u riep daarin de politiek op... op de eigenlijk meer macht te geven een hele ouderwets, bijna communistisch klinkende oproep, waar? Nou, dat heb ik gezegd in het licht van... Nou, het was wel mooi, in diezelfde troonrede... kwam natuurlijk in één keer dat woord participatiesamenleving. Dat heeft nogal wat, wat, ja, wat losgemaakt. Ja, wat um, losgemaakt. En dat, dat, daarmee, wat betekent dat nou eigenlijk? He? Dus uh, we, hebben, we roepen dat burgers zelfredzamer moeten zijn... dat ze meer zelf moeten doen, eigen verantwoordelijkheid moeten geven. En wat ik daarmee heb geprobeerd te zeggen... is dat dat eigenlijk een beetje een loze oproep is you <laughs> als je burgers ook niet in staat stelt om dat te kunnen doen. Niet iedereen kan voor zichzelf zorgen. Zorg, sommige mensen hebben gewoon zorg nodig. Mm -hmm. Niet iedereen kan voor de buurt zorgen. Sommige mensen hebben daar een ja. hulp bij nodig. Dat zegt de regering ook. Hè? Ja. Maar degene die het wel kan, die moet het meer gaan doen. Ja, maar dan komt het er wel op aan... wat voor agenda en wat voor maatregelen je daarop neemt. En dat zullen we moeten afwachten. En met mijn oproep heb ik echt bedoeld van... ja, laat het ook niet bij een kreet van burgers meer doen. Uh, dan moet je er ook boten bij de vis bij geven. Maar willen dat die burgers ook... dan? Ja, dat is is interessant. Um, we doen daar ook wel wat onderzoek naar. Um, nou, wat ik, ik, ik had toevallig onlangs een gesprek met de nationale ombudsman. Hè, die krijgt, ik probeer natuurlijk ook met allerlei andere instanties te praten die veel te weten komen over hoe burgers beleid ervaren, de overheid ervaren. Um, die geeft ook aan, ja, minder dan 2% van de Nederlandse bevolking... komt daadwerkelijk met politie-justitie in aanraking. Is onwelwillend, uh, wil niets met de publieke zaak te maken hebben. Het overgrote deel van de Nederlanders, niet in even grote mate... maar is bereidwillend en is niet zo pessimistisch over iets te doen voor hmm, een ander. Nou ja. Dat blijkt ook uit ons onderzoek. Dus um, ja, of je er zo negatief over moet zijn... dat mensen ook iets meer te zeggen willen hebben... over hun eigen leven, dat denk ik niet. Nee, nou, Het lijkt een beetje haaks te staan... op een onderzoek van politicoloog André Krauwel wat uh, een week geleden uitkwam... Uh, over de emotionele staat van de kiezer. Daaruit bleek dat de Nederlander vooral boos is... en een sterke leider wil die snel over alles besluit. André Krauwel even. <tied> Dat klinkt, uh, ik denk niet... dat hij het met mij eens is. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik u was. Ja. Uh, nee, dat was niet zo. Maar is hij nog goed te reproduceren? Of uh, is het een opgegeven zaak? Want anders kan hij voor zichzelf spreken, namelijk als het nog lukt. Uh, Peter die. Nee, nee, nee. nee dat, dat wordt helemaal niks. Ja, dat gevoel dat... heb ik wel heel vaak bij peilingen en zo. Ja. Uh, goed, ik, ik, ik zal proberen het uh, uh, voor hem, namens hem uh, dan te vertalen. Maar uit zijn onderzoek bleek nogmaals dus dat de uh, merendeel van de Nederlanders heel erg boos is. Uh, en dat ze vooral naar de politiek toe zo iets hebben luisteren is, wij hebben jullie gekozen, jullie hebben een mandaat, los het op en wij hoeven helemaal niet meer inspraak. Wij, wij zitten niet te wachten op meer macht om mee te kunnen beslissen. Kortom, de theorie van nu, zegt die is eigenlijk onzin. Nou, kijk, de werkelijkheid is, is dat het gewoon heel gemengd ligt. En dat, dat mensen ook tegenstrijdige antwoorden geven. Want als het heel dichtbij komt, bijvoorbeeld de zorg voor je ouders... voor jezelf of de school van je kinderen... dan wil je er wel degelijk iets over te zeggen. Maar als je het in algemene zin vraagt... Ja, dan, dan, kun je, dan zijn mensen weer een stuk minder positief over... nou moet ik me nou met beleid en bestuur gaan bemoeien. Ja, nou ja, de, ja, de burger kan niet. natuurlijk ook niet crisis oplossen. Nee, of iets, iets aan het de weg er naar de politiek gekeken wordt. Interessant vind ik wel, hè, uh, je moet erop doorvragen. Ik, een aantal weken geleden uh, had Martin Sommer een hele interessante column in de Volkskrant, waarin hij de Nederlanders en de Belgen vergeleek. En hij eigenlijk zei van ja, we, we, gaan, we voeren ongeveer gelijk, op een gelijke wijze de verkiezingscampagnes. En iedereen strijdt met elkaar, heeft beloftes, grote woorden en ja, je gaat voor je programma. Het grote verschil met de Belgen en de Nederlanders is, is dat de Belgen na afloop er gewoon al van uitgaan dat er compromissen gesloten worden en dat de of het er niet helemaal waargemaakt kunnen worden. En dat Nederlanders daar enorm teleurgesteld over, over zijn. zijn. Keer weer dus misschien niet, zijn wij wel emotioneler in de volksaard dan de Belgen dat zijn. De Vandaag op de voorpagina van de Volkshand ook een onderzoek van uh, TNS Nipo... waaruit blijkt dat uh, 20% ongeveer van de Nederlanders... wil helemaal niet meedoen aan die participatiesamenleving. Sterker nog, een aantal buurten, vooral achterstandswijken... zullen vervallen tot ja. ghetto's, ghetto's, omdat je daar dan ja, niet geholpen wordt door je buren. Ja, wat ik ook in die uh, lezing uh, gezegd uh, heb, is dat uh, het onbehagen bij mensen... En, ook de woede die daaruit voortkomt... heeft ook te maken met het verlies van zekerheden. Want wat er natuurlijk achter die term participatiesamenleving ook schuil gaat... en dat, dat voelt iedereen best... Aan, dat is dat het recht op zorg niet meer is wat het de afgelopen, periode, of afgelopen decennia is geweest. Dat, daaraan, ja, dat daar heel veel verandert. Om maar iets te noemen: dat de armoede toeneemt, dat de werkloosheid toeneemt. Dat en dan het kun niet je wel zegt, betalen: is de verzorgingstaan? Zorg, ja, zekerheid, maar ook banen. Baanverliezen. Dat, dat leeft natuurlijk ontzettend onder de hele bevolking. En dat levert onzekerheid op. En dan kijk je naar de politiek: wat doet die daar eigenlijk aan? Maar ja. in, ho in hoeverre is dat een politieke uitspraak? Want dus bijvoorbeeld, de Socialistische Partij zal zeggen onzin, het is nog steeds de betaling. Ik maar geen JSF. Ja, kijk, politieke partijen maken natuurlijk altijd verschillende keuzes. Uh, Nederland is wat dat betreft natuurlijk een, een meer partijenstelsel... wat altijd een bepaalde richting ietsje meer links of ietsje meer rechts op kan gaan. Maar we zijn ook een open economie, een open samenleving... en heel erg afhankelijk van wat er buiten ons land gebeurt. Als u de zorg neemt, dan vraagt u me naar... Kijk, we hebben heel veel en hele intensieve discussies... over hoe het systeem van de zorg in elkaar zit. Maar echt dat de technologie steeds beter wordt... Dat we steeds betere medicijnen ontwikkelen. En dat we met z'n allen ouder worden. Dat houdt geen systeem tegen. En dat stuurt echt de kosten van de zorg omhoog. Dus ja. een deel van de oorzaken ligt ook buiten de politiek. En buiten die systemen. En daar moeten we wel mee omgaan. En daar kunnen politieke partijen wel verschil maken. Dat ben ik met u eens. Ja, de minister Schippers wil onder andere daar iets aan doen. Door artsen te laten beloven dat ze efficiënter en zuiniger gaan werken. Gelooft u daarin? Um. Ja, ik denk dat. Kijk, dat is altijd een goede doelstelling voor iedereen, denk ik. Ja. Um, maar volgens dat ze al moeten doen misschien. Ja, nou, wat volgens mij uh, aan de kant van de artsen uh, een belangrijk punt is, is dat er steeds meer kan, dat er steeds nieuwere ontwikkelingen zijn en dat dat voor hen ook een opgave is om hun werk daaraan aan te passen. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Uh, in, aan de Erasmus Universiteit heb ik jarenlang onderzoek daarna gedaan. Wij hebben bijvoorbeeld ook digitale zorgpolis om zo iets maar te, even als voorbeeld te nemen uh, onderzocht. Bijvoorbeeld... Dat je van huis uit gewoon uh, ja, maar dat, kan dat je dus met lotgenoten kunt chatten en maar ook vragen aan de dokter kunt stellen en daardoor ook heel andere vragen op het spreekuur stelt. Hmm. Dat betekent heel veel. Dat, pas, pas, voor patiënten kan dat heel plezierig zijn. Overigens niet voor iedereen. Maar het, voor soms, het kan uh, nog veel efficiënter en goedkoper. Ja, maar nou komt het. De grootste verandering is het voor de artsen. Want die moeten hun manier van werken aanpassen. En dat willen dus ze het niet... gaat niet alleen maar over geld en over efficiënter werken. Maar het gaat ook om anders werken. Een cultuuromslag. En, ja, en ik denk eerlijk gezegd dat dat in alle veranderingen in de technologie die we zien. En, en, en op medisch gebied. Dat dat misschien wel veel belangrijker is dan, dan ja. En natuurlijk verspilling moet je. Dan, daar, word, daar word ik ook boos om. Hè. Verspilling, fraude. Ik snap best dat dat zijn gevoelens die heel sterk zijn en die iedereen heeft. Ja, daar moet je, die moet je natuurlijk. Aanpakken. Dat is logisch dat, dat dat niet... Dat wordt ook als ondoelmatig gezien en dat snap ik ook. En dat moeilijke vragen beantwoorden. Wij, wij belden met Helene Dupuis, Eerste Kamerlid voor de VVD. U heeft ja, veel met haar gewerkt, ja. was lovend over u. Maar zei, ik hoop dat hij wat hij in de Kamer... De eerste kamer allemaal riep dat hij dat nu met het, met het uh, Sociaal Cultureel Planbureau ook gaat onderzoeken. Namelijk de, de grenzen aan de zorg. Hè. Dus uh, uh, moet je alle uh, behandelingen aan oudere mensen nog wel geven? Ja. Of willen geven bijvoorbeeld, om als eens iets moeilijks te noemen. Gaat u daar iets mee doen bij... Uh, Sociaal-Cultureel Planbureau? Uh, het verbaast me niet dat Helene dat zegt. Ze, ze, ze, ze kijkt ook naar de ethische kant van de zorg. En dat gaat heel snel over grenzen. En ik ben met haar eens dat we daar veel meer naar moeten kijken. Ja, dit zijn belangrijke vragen. Uh, recent blijkt nog dat uh, bijna 80 procent van de Nederlanders, inmiddels anders denkt... over hoe je bijvoorbeeld om zou moeten gaan... met de laatste fase in het leven. We zijn nog heel erg gericht in het, in het zorgsysteem... om doorbehandelen. Chemobehandelingen te geven. Zelfs als het een beetje uitzichtloos is geworden. En de vraag te stellen... Iemand leeft mensen... misschien wel langer... Maar, maar de kwaliteit van leven stelt ja. niet veel meer voor. En dan aan iemand gewoon het te vragen wat hij wil, het gesprek te hebben... dat gaat niet, niet zozeer in de eerste plaats om kostenbesparing. tegen. Dat gaat om kwaliteit van leven en hoe je de laatste jaren van je leven wil doorbrengen. En dat doen? is ook iets wat Helene bedoelt. Ja, met een sociaal contractman. Ik, ja, ik vind het heel erg... Het wij, doen, wij doen veel onderzoek naar uh, de langdurige zorg, oudere zorg... en daar zijn dit zeker vragen in die naar voren komen. Ja. Ik dank u uh, voor dit gesprek en ik wens u uh, veel succes uh, bij uw nieuwe baan. Bedankt, en bedankt voor het mooie lied. Goed. Twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Vandaag begint de week van de dementie. In twee dingen een gesprek over dementie en humor. Adelheid Rozen maakte een film over de dementie van haar eigen moeder. Wij hadden hele mooie opnamedagen. Het was zo'n feest. Volgens mij voelde zij zich ook echt een soort koningin. Marcelino Bogers maakt met humor dementie bespreekbaar. Weet u trouwens wie er ook overleden is? Geen idee.